Het weer, mist, die kan lang blijven hangen. Vanmiddag vooral in het zuidoosten en oostenzon. En het wordt 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Wat, wat, wat? Open Chef valt achter van de Koren met Rijks. Oeh, waar gaat dat dan weer over? En onder andere ook dit natuurlijk. hier Paping. Na een solo rit van 100 kilometer. Als winnaar over de streep kwam. En ook dramatisch verhaal over deze... Deze film met die... Met die ja, die acteur daarin. En natuurlijk is hij ook jarig hè, vandaag. Uh, een lichaam, spieren, is een gevolg van hoe je leeft. Ja, Arie Boomsma is vandaag ook jarig natuurlijk. Dat is ook wel weer lekker. Die man met die gigantische spieren. Oh, hoe krijg je die spieren? Oh, hij heeft allerlei tips. Kijk maar op zijn uh, Instagram. Daar word je soms helemaal naar van. Volgens de uh, Marcel van Roosmalen. Leerst hier voor muziek natuurlijk. als opening. The Black Keys. Beautiful people. En zo zie ik de mensheid. Geweldig allemaal. Demons to myself. I'm saving my grace for that heavenly place. To the sun, I will say, you must. Ze hebben al een tijdje het album uit. Dat heet Ohio Players. En ze hebben even gasten uitgenodigd. Onder andere Alice Cooper. Maar ook Beck van I'm a Loser Baby. Dat is ook allemaal te horen op dit album. En het is er nu tijd voor weer een stukje geschiedenis. Kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken naar, uh, ja, uh, naar 18 januari. En uh, het gaat terug naar 1929. Wijkstra dood in het Groningse Doetsem. Vier veldwachters. En die zijn minares, Aaltje van. Uh, Aaltje Wobbes. wilde weghalen bij hem. Aaltje was namelijk heel slecht voor haar kinderen aan het zorgen. En er was al meer, was er heel over geklaagd. Zo, want die kinderen, die wonen daar alleen. Waar, waar is die vrouw? Nou, die woonde dus bij deze Aaltje Wijkstra. En Aaltje Wijkstra werd een beetje gek van het hysterisch vrouwtje. Uiteindelijk komen kwamen de veldwachters bij hem uh, aan de deur. En toen gebeurde er dit. Open doen. Open oor, chef veldwachter van de koren met arrestatiebevel van Van Botter. Nou, dat oh. ging zo'n tijdje door. Uiteindelijk eindigde dat in een schietpartij. Vier veldwachters schoot hij neer. Want hij was al op jonge leeftijd aan het, aan het schieten geraakt met zijn vader. Het zijn vaak van die mensen die een beetje aan de rand van de maatschappij leven. En uiteindelijk is hij er, omdat ik dit fragment heb, er een, een serie over gemaakt. En een film. En dat heet Het teken van het beest. 33 jaar was ik toen het allemaal gebeurde. Ik woonde nog alleen met mijn moeder. Jan Hutt was mijn beste vriend. Hij was ook zonder vrouw. We trokken veel samen op en hadden veel gemeen. Op de brommer gingen ze dan van de ene klus naar de andere klus. En uiteindelijk kwam hij toch in een soort milieu terecht... wat niet helemaal goed was voor hem. En uiteindelijk heeft hij dus ja, opgenomen. Hij hield zelf voor dat hij in de, ja, toch wel een beetje in de war was. En uiteindelijk heeft hij na twintig jaar gevangenis af, is hij naar een ja, zwakzin gesticht gestopt, zoals ze toen nog noemde... En uiteindelijk is hij uh, uh, uh, uh, uit vandaag gekomen en is hij ook weer overleden. Dus nou, Het is een heel triest verhaal over deze Eier uit 1929. Ja, Ik heb een verhaal ge gelezen dat nog veel ouder is Over Constantinopel in 532. Het Nika-oproer. Wat was het nou? Zo, vroeger in die oude rijken hadden ze verschillende teams van spelers. Net als wij ajax Feyenoord Noord en die dingen hadden, hadden zij uh, bepaalde teams... En door de uniformen maakten ze uit welk team het was: blauw, rood, groen en wit. En ze deden dus aan wagenrennen. Oh, en, ja. En uh, het waren dus eigenlijk meer een soort straatbendes. En er waren dus twee, de blauwe en de groene. En, uh, maar eigenlijk kwamen die allemaal in opstand tegen keizer Julianus. Ik zeg het goed, keizer Julianus. En die, uh, maar die heeft dus uiteindelijk kwam er een opstand. En dat heeft hij echt keihard afgesloten. door het hele hippodroom waar die, waar die paardenrennen uh, plaats zouden vinden, af te sluiten. En ze hebben gewoon al degene van de partij die tegen was, huh? die hebben ze gewoon allemaal afgeslagen. Huh? 30.000 burgers. Dat is even een klusje. Ja. Dat zijn geen vier veldwachters. Nee, nee, daarom. Ik bedoel, dan kom jij met die vier veldwachters aan. Maar oh, sorry. Wel ja. interessanter, maar ja. Ja, het wordt, het wordt. Ik vraag me ook af of hier ooit films over gemaakt zijn. Want 30.000 burgers? Ja. Is zo'n stadion die werden afge... Ja, dus uh, stel je het maar eens voor, dat is een grote stadion helemaal vol En die wordt gewoon helemaal allemaal met z'n allen in een... afgeslacht. Nou, dit is... dus ga je er maar, maar eens overlezen. I I het is wel ja, ja, echt buiten proporties verhaal dit gewoon. Nou, je ja. Ja, kan ik niet tegenop. Gewoon 1942 nee. van Imof was een Nederlands koopvaardijschip. Ooit gebouwd in 1903 of 1904 of zoiets. Uiteindelijk is de, heeft de Nederlanders, uh, werd het ingezet bij Nederlands-Indië. om in het in Orlusgebied 2300.000 burgers over te plaatsen van de ene plek naar de andere plek... waar het veiliger geworden was. En uiteindelijk kwam daar een uh, Japanse uh, onderzeeboot... en die heeft een torpedo op dit schip afge, afgevuurd. En uiteindelijk ging dit schip dus zinken. De bemanning plus de beveiliging van, uh, de, be de, beveiliging van de bemanning... Uh, die zijn in reddingsboten gestapt. Uiteindelijk hebben ze dus daar de, de 23 Duitse burgers... die daar nou ja, half soort gevangen zaten... hebben ze achtergelaten. Daar zijn er... Heel veel van we dronken. Een aantal zijn alweer weer aangespoeld en uiteindelijk weer gevangen gezet. Wat hiervan in de krant kwam, uh, is minimaal. Want dit was natuurlijk wel. Uh, ja, dit, zo ga je niet om met gevangenen of met burgers. En uiteindelijk is daar dus heel veel informatie achtergehouden. En is dit uh, ja, een van de toch wel uh, de Nederlandse uh, ja, foutjes geweest in de oorlog. Om niet voor deze mensen te zorgen. Want ja, er waren ook Joodse mensen bij. En nou ja, goed, dat is uh, ja, een foutje van de IMOF in 1942. Ja. Yeah. In 1975 ging de psycholoog Henk Juriaans nee. 25 jaar lang elke dag één uur als levend kunstwerk staan in het Amsterdamse Stedelijk Museum. Dus eigenlijk uh, die levende standbeelden. Misschien zijn die toen wel ontstaan eigenlijk. Nou, die waren er wel, wel eerst voor me. Het is wel een bizar verhaal van deze Henk Juriaans. Ik heb het nog wel geprobeerd te vinden. In de, in de, ja, ik denk zijn er nog filmbeelden van, maar er is nergens wat van te vinden dat hij daar een, een uurtje stond dan... Een, 25 dagen lang. Elke dag maar een uurtje. Dat is best op het in het stedelijk museum. Hij is wel uh, later geïnterviewd ge door um, uh, uh, Rick Velderhof, Met je wel in de villa. En hij is onder andere ook nog getrouwd geweest. Met kunstnaresse Marte Reuwing. En die heeft ook heel veel apart kunst gemaakt. Mooie schilderijen. En dan heb je ook nog drie andere partners gehad. Het is eigenlijk meer een soort Anton Heijboer, maar daar wonen namelijk ook op een boerderij. Het is een ja. bijzondere man. Deze maar ]en. hij is ook wel leuk, want hij moedigde zijn patiënten aan om alleen maar te doen wat ze ja, prettig vonden. Ja, ja, ja. Ophouden met vervelende dingen. En nog een slogan van hem was: ik ben oké, okay, jij bent een lul. <lacht> nou, dat vind ik wel een hele leuke. Die dat kunnen... spreekt iedereen aan natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar mij kan het niet liggen. Nee. Het <lacht> dan altijd wat <aan> anders. <lacht> Zeker. Nou, en dan zal hij vast daarna wel weer een ander theoretisch op je loslaten. Maar dit is wel een leuke insteek. Hij herkent iedereen meteen alles. Ja. In. Goed, 1990. De FBI betrapt burgemeester van Washington. Marion Barry. Marion ba Ja, het is een man. Maar goed, op, uh, op hete draad. Hij heeft cocaïne gesnoven. Hij was vroeger activist. Hij heeft ook de Civil Rights Movement uh, bestierd. En hij is vier keer burgervader geweest. Vier keer, hè? En hij werd dus in 1990 betrapt. Op cocaïne gebruikt. En uh, Toen heeft hij vastgezeten in 1991. Toen kon hij niet voor uh, burgervader opkomen. Want ja, toen zat hij vast die zes maanden. Daarna is hij gewoon weer gekozen als burgemeester. Ja, ongelooflijk, hè? In 1995 ja. 1999. Hij is vier keer getrouwd geweest. Heel wat vrouwtjes uh, versleten, zeg maar. Uiteindelijk bleef hem uh, toch wel de naam achtervolgen... Van dat hij belastingontduiking deed... en vriendjespolitiek, drugsgebruik. Nou eigenlijk. Hij is ooit eens dus aangesproken... dat hij nog wat parkeertickets. Ik heb mijn ticket Otherwise, I'm going get my tag renewed. Simple But saying. you have you have $600 in outstanding parking tickets. I'm, I may have more than that. I don't know. I'm on Whatever I owe, I pay. Well, these are from 2012 and 2013. I'll huh? show them to you. I don't want to see them. Oh. I want right. you to go find something else to do. <laughs> Met andere woorden, hey, heb je niet iets anders te doen? Ga je iemand anders interviewen? Ik ja. ben met andere dingen bezig. Nou, je hoort hier al een beetje tussendoor. Je denkt van, hij werd toch op een bepaalde manier wel uh, uh, noem je dat, uh, behandeld? Op was een bijzondere een... manier. Maar hij is wel fieke burgemeester geweest van Washington. Ja. Hoe kan dat? Geen idee. Dat is even de vraag. Heb je uh, nog eentje als laatste? Ja, uh, in 1903. Guglielmo Marconi brengt een radioverbinding op de stand tussen de Verenigde Staten en Engeland. Ja. Het was een bericht in Morsen... van president Theodore Roosevelt aan de Engelse koning Edward de seventh. Ik heb pas nooit over een filmpje te kijken hoe hij dat nou precies deed. Een kleine uitleg hiervan. Hij tapped out three short impulses with the Morse key. They caused three sparks to jump, producing the electromagnetic waves. Incredible! Funciona! Mamma mia! Even toelichting wat hier gebeurt. Hij ging op zijn landgoed, want hij woonde op echt een, in een groot huis op een berg. Dat had zijn vader ooit gebouwd. Dat was hij Italiaans? Ja, hij was ja, eigenlijk Italiaans. Hij woonde in, uh, in Amerika, denk ik, dat hij dat deed. Nee, Engeland. Uiteindelijk wilde de Italiaanse regering niks met zijn uitvinding doen. Die hadden ze je, je kan dus op afstand kan je een bel laten rinkelen. Boeien, weet je wel. Dus op een gegeven moment is hij naar Engeland gegaan met zijn apparaat. Hij kon dus zeg maar met sparks kon je eigenlijk een bel ergens anders op het landgoed laten bellen. En dat is ja, ja. natuurlijk, dan kan je dus Morse code overbrengen. En dat vond de Engelse regering wel interessant. Uiteindelijk is hij bij iemand in dienst geraakt die bij de PTT werkte, de Engelse PTT dan. En die was natuurlijk geïnteresseerd van, oh dan kan je dus op afstand, kan je berichten over zenden. En toen uiteindelijk is dit uh, gepatenteerd. Ja. Uiteindelijk later bleek ook wel dat hij niet de enige was die er gepatenteerd was. Want er was nog iemand anders die daarvoor zat. En daar hebben ze dan ook zo'n pad, ik heb dat ergens opgeschreven. Uh, dat was niet alleen wat hij zelf ontdekt had, maar hij had ook een oude uh, uitvinding beetgenomen. En die heeft hij dan nou weer vernieuwd. Uh, ik nou vind het altijd te... wel heel bijzonder hoe mensen dan geïnspireerd raken om dit soort dingen te gaan doen. Ja. Hè? Want hoe kom je erop? Nou ja, al, al op jonge leeftijd was ja. hij geïntrigeerd. Uh, op dit soort. Even kijken, daarachter is Tesla. Nikolaus. Nik Nikolai Tesla zat al achter de uitvinding. uitvinding. Die had al oh. geëxperimenteerd met... Uh, nou ja, uh, op afstand dingen te kunnen Ja, Ja, dit doet me ook heel erg denken aan de, aan de telek zelf. Hè? Dat, je de, dat was dus ook een soort mos, hè? Ja. En uh, waar was dat nou eerder voor of daarna? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat kijk, zoek we nog even op. Ja, dat, dus, het hangt allemaal aan elkaar vast... met de van van de telefoon. Goed, nou, tot zover de geschiedenis. Hebben wij eerst hier even een lekker mopje muziek inhaler. ja, de zoon van de Bono. Hè? Gaat goed met deze man. Ze hebben momenteel een grote plaat, een grote hit. En op het album staat ook nog meer leuks. Zoals dit: Question of You. even een andere stijl dan Bono maakt. Waarschijnlijk haat hij het gewoon dat ik het vergelijk met Bono Fox. Totaal andere muziek maak ik. Inhaler. Question of You. En ze hebben natuurlijk momenteel een plaat met In Our House. En ze hebben eerder platen gehad met uh, My Honor Space. En ik uh, zie dat uh, 10 mei 2025 komen ze hier naartoe. Nou, dat zou best wel eens kunnen. Leuk om te horen. Maar goed, uh, dit uh, is zijn uh, laatste plaat die ze uit hebben. En uh, het heet... Uh, Open White, de cd. Goed, het is tijd voor de verjaardag. We kijken even wie de jarig is. Ja, wie gaat er uitdelen? Nou, ik zie onder andere dat diegene de jarig is. Oh, ik heb wel een rommeltje. Zeg. Oh, hier natuurlijk. Ja, uh, Hij is al niet meer onder ons. Je kent hem natuurlijk van dit. Oliver Hardy, de dikke van de dikke en de dunne. En die hebben wat films gemaakt. Echt bizar. In het begin maakte die alleen films. Van 1914 tot en met 1926. Want toen, in 1926, ontmoette hij Stan Laurel. En dat was een onafscheidelijk uh, duo. Dat bleef bij elkaar tot het laatste aan toe. En tot en met 1951 hebben ze dus 400 films gemaakt. Het is ongelooflijk. En het allemaal even slap en even... Ja, ook Amsterdam. anders ja. dan. Ja. Ja, leuk. Ja. What are you at? ja, heel slap. Maar goed, blijven lachen. Maar goed, Stan, uh, Stan, uh, Laurel, Laurel. kwam erbij. En toen werd het uh, slap op. En goed, uh, hij, heeft echt heel veel, hij, hij werkte op jonge leeftijd werkte in, in Harlem al in een, um, in een um, bioscoop. En daar deed hij alles. En uiteindelijk kwam hij zeg maar, met meer mensen in contact. Dus toen wist hij eigenlijk van, oh, ik moet naar, uh, uh, moest naar een andere plek gaan. Maar moest je naar, uh, Jacksonville moet ik gaan, want daar worden de films gemaakt. En ze werden, tegen hem werd al gezegd... nou, volgens mij ben je ook wel een goede acteur. Voor mij kan je dat wel. Want je, je hebt de lach wel op de, aan, je, aan je broek hangen. Aan je kont hangen. Aan je kont hangen. Dus doe het maar. En dat liep ook. Ja, raak. precies. Laakbaar. Nou ja, degene die vrouwen aan zijn kont had hangen... dat was weer Gary Grant. Ja. Die is ja, geboren ja. in 1904. En hij was geboren als Archibald Alec Leach. En uh, hij was uh, een filmacteur. En die eindigde eigenlijk uh, als de op één na grootste mannelijke filmlegende... volgens het American Film Institute achter Humphrey Bogart. En het grappige is wel, want... Uh, John Cleese was dus ook wel... Uh, onder de indruk van die man. Yeah. En die heeft dus de hoofdpersoon in de Fish Cold Wanda. Die werd Archie Leeds genoemd. Naar ja, hem. leuk. Ja, dat ja, zijn ja. wel leuke details, vind ik ook. Ja, sympathieke man. En het grappige is... er zijn foto's van hem met Rudolf Scott... in de jaren 30 gemaakt. Uh, nee, nee laat jaren 50 gemaakt. En uh, daar uh, kwam het toch nog voor dat hij... ja, hij woont ook samen met deze... Uh, Rudolf Scott al een tijdje... En het was wel is hij nou ja, okay, is hij ja. gay of niet? Nou, zijn ja, kinderen nee, ja, hebben allemaal volgehouden dat het niet zo is. Is hij dan bie geweest? Want hij heeft echt heel veel vrouwen gehad. Ook vrouwen die echt wel een heel stuk jonger waren. Echt wel, wel, wel 30 tot 40 jaar jonger dan hij was. Dus hij had heel veel vrouwen, uh, ja, had hij. Maar hij had ook een heel goede relatie met deze Rudolf Scott. En uh, ja, goed, ja, en hij uh, had ook een bekend gezicht. Ik weet het, ik vaguely familiar. Yes. You Ja. Je voelt dat je me somewhere before. Mm hebt -hmm. gezien. How well, you know, I have that effect on people. It's something about my face. It's a nice face. Yes. you think so? Yes, yeah, it's uh, a nice face. That? Noord by Noordwest vond ik echt een mega leuke film. Ja? Fuck. Oh, ik, echt ik, ik ook vond... dat hij dan op, het, op zijn akker staat, langs de kant van weg, staat hij op zo'n zo weg te wachten. En dan komt zo'n vliegtuig voorbij. Die komt naar... En dan denk ik, hé, hey, hij komt heel laag over. En dan gaat hij met van die... Uh, ja, cropspul gaat hij spuiten, weet je wel. Oh, en ja, probeert hij daar te, te verdelgen. Oh. Ja, dat vind ik heel grappig. Heel, ja. Voor die tijd echt een bizarre scène gewoon. Dit is vandaag uh, ook de geboortedag van uh, Hans van Tongeren. Maar dat was een Nederlandse acteur, maar hij had toen de hoofdrol in Schatjes. Ja? ja. En hij had wel steeds uh, wel hele deprimerende films die hij speelde. Ja, bizar, uiteindelijk heeft hij dus de hand aan zichzelf geslagen in 82 al. hij is niet oud geworden. Nee. Maar wie uh, wel dezelfde dag geboren is. En die gelukkig nog leeft, dat is Kevin Costner. Ja, ja. En die ja, is ja. heel bekend geworden door Dances with Wolves. Die heeft hij zelf geproduceerd. Maar hij heeft ook op een gegeven moment heeft hij nog een band geregeld. Hè? Hij heeft ook muziek ook gemaakt. Ja ja, ja. oké okay. nou ja, Ik zal nog een kijkje over die Hans van Tongeren Dat is wel een ja. bizar verhaal Want hij speelde natuurlijk in, de, in Spetters En in Spetters speelde natuurlijk ook een, een, een jonge man Die heel goed op de motor kon crossen En uiteindelijk zeg maar, uh, in, de, in, het, in het verhaal Verland raakte in, de, ja. in zijn rolstoel En in de film dan uiteindelijk met die rolstoel voor een vrachtwagen gaat staan En daar dus dood wordt gereden Uiteindelijk heeft hij nog in andere films en dingen gespeeld. Daar speelde hij altijd hele zware rollen. Ja, waar hij uiteindelijk depressief door werd. Uiteindelijk werd hij ook nog weer gecast voor... ...koele Meres des doods. Daar zou hij ook weer een zelfmoordenaar spelen. Nou, toch zover kwam het niet. Want toen uh, sloeg de, hij het hand aan zichzelf. Ja, Heel veel dus. mensen zeiden ook dat hij dus... ...ja, um, nou, waarschijnlijk ook wel depressief was. Maar ook dat te veel van dit soort rollen heeft gespeeld... ...waardoor hij eruit gestapt is. Ja, dan, dus, dan ga je te veel vereenzelvigen met je rol. Dat je op een gegeven moment denkt van... ...moet ik nou weer... Zelfverdoning spelen. Ja. Ik, ik stap eruit. Nou ja, als je kijkt naar niet. die foto's die van hem zijn... hij ziet er ook wel wat triestig uit. Ook. Ja, hij ja. heeft iets in zijn ogen dat je denkt... Mm, ja. niet. en hij heeft waarschijnlijk ook wel, in, ook wel wat in... Uh, noem je dat, uh, kliniek gezeten ook wel. Maar ja, het is net, uh, net zo'n soort idee... als die Anthony Kamerling, weet je wel. Ja, ja. Dus je hebt, uh, soms heb je gewoon de blues altijd bij je of zo. De blues. Yeah, blues. Ja, de blues, Ja, zeker. Ja, verschrikkelijk. Ja. Nou goed, uh, wie nog meer jarig ja. zou jaren zijn geweest is David Riffen. En Riffen, ja Riffen, hij uh, is een soulzanger. Hij was natuurlijk bekend van Smokey Robinson. had dit geschreven voor zichzelf. Hij dacht, ik kan er toch niet zoveel van mee. Ik geef het aan de Temptation. En hij was eigenlijk op zoek naar een andere liedzanger. Want Paul Williams, Eddie Kendricks, had hij gehoord. Die dacht, aardig. Maar toen zei hij David, David, jij dus. En dan was hij meer onder indruk. Toen werd David uh, dus Ruffin een Tijdje de liedzanger van The Temptations. I know to you. Might sound strange, I Dat is hij een tijdje geweest, maar ook zijn gedrag was een beetje onvoorspelbaar Gebruikte Heel veel drugs. Uiteindelijk is hij eruit gezet, is hij solo uh, aan het werk gegaan. Heeft hij zelfs ook met Daryl uh, Hall nog opgetreden. Uh, uiteindelijk is hij dus... Uh, nou ja, uh, weer in zijn oude gedrag vervallen. En uiteindelijk is hij... Is de vrouw op straat gevonden? Met een overdosis? Of uh, een andere taxi zegt... Nee, ik heb hem op straat gevonden. Ik heb hem naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij geaudit. Het is een beetje een vaag verhaal over deze uh, David Ruffin. Die eigenlijk, <kuggen> maar, eigenlijk gewoon maar uh, 50 jaar <kuggen> oud is geworden. Heel triest verhaal. Ja. ja. Ik heb ook nog een uh, man... En dat is wel een tijdje geleden. Dat was... Uh, Charles de Montesquieu, die is van 1689, een Franse filosoof. Maar dat is wel de man die is, uh, de, de, gepubliceerd heeft dat de staat... de wetgevende macht, uitvoerende macht en de rechtsprekende macht... dat die dus van elkaar gescheiden moesten blijven. Dus die heeft echt wel heel veel uh, invloed gehad eigenlijk... Op de, op de sociale gebeuren in de wereld. Oh, Oké, okay. dus uh, ja, dat is toch wel uh, een stukje geschiedenis. Dat, hoor dat Iedereen zou horen te weten: Ja, hoe was zijn naam nog hier, noem eens? Charles de Montesquieu, dat is een oh, Franse uh, Frans, uh, Frans, uh, filosoof. Ja. Maar ja, als je dan kijkt naar vandaag de dag, en dan uh, 1689 is hij geboren. Dus ja. uh, het dus scheiden van de, de, de Montesquieu... De Trias Politicas heet dat. Okay, Als ja. je dat doet, dan, uh, dan krijg je hem vanzelf ook weer. Hij overleed in 1987 Danny Kay. En Danny Kay, ja, hij ja, was natuurlijk acteur en was ook zanger. Het concertgebouw leek een vreemde eend in de bij te krijgen. Gastdirigent bij het concertgebouworkest was de 66-jarige Danny Kay. What are you looking at? We keken naar een komiek die de kunst van het dirigeren verstaat. Uiteindelijk ging hij dus ook muziek maken en ook dirigeren, blijkbaar. Hij heeft ook al hitjes gehad met de sisters. Het is echt een lange bongo, tijd bongo, geleden. Ik moet zeggen dat ik nog wel in mijn jeugd... nog wel films van Danny Kay heb zitten kijken. Ja. Dus dat komt toen net nog waar. En uiteindelijk uh, ja, is hij overleden in 1987. Maar hij heeft heel veel betekend in de, in de, de filmwereld. Hij komt uit Brooklyn, New York. Overleed in een hartomval. En uh, nee, goed, uh, hij begon met het, uh, het zingen van liedjes in de klas... om zijn klasgenootjes te vermaken. Ah. Mooi. Vandaag is ook Estelle jarig. Zij... Uh is een Britse hip-hop artiest en producer. En zij samen met uh, Ke Kenai West heeft uh, een grote hit gehad... met het nummer American Boy. En ik denk dat ik dat jouw landenkeuze laat zijn vandaag. Ik hou hem al hard weer vast. Ja, maar ja, hij is wel 270 miljoen keer weergegeven. Oh, dat was wel zo belangrijk. Dat dus is een weer... grote hit. Jazeker. zeker. En op, op, op in welke plaats staat hij in de top 2000? Nee, heb ik niet gekeken. <laughs> ...van de Manic Street Preachers... ...Critical Thinking, kritisch blijven denken... Nou, ook weer niet te kritisch, hè. zet jezelf nou niet op slot... ...zo roep ik altijd maar weer... ...en als ik dit, deze muziek hoor, dan mijmen ik altijd weer... ...van Richie James Edwards... ...wat is van hem geworden... ...hij was natuurlijk dus de eerste zanger, eigenlijk de tweede gitarist... ...van de Manic Street Preachers... ...en in januari 1995... liet Edwards... Uh, ja, uh, voor gezien. Ja, hij verdween. Uh, het was dan wel dat ze elke keer uh, zagen op zijn reken dat hij elke dag 200 pond opnam. Maar uiteindelijk hebben ze hem nooit meer gevonden. Op 14 februari dat jaar, 1995. troffen ze zijn auto bij een verzorgingsplaats aan. bij uh, Surford View. En uh, uiteindelijk is er een parkeerbon uitgeschreven. En uh, ja, daarna is hij eigenlijk nog eens een keer gezien. bij een hippiemarkt in 1997. En uiteindelijk in India. En in uiteindelijk in 1998. Op de Canarische eilanden is hij nog gezien en beide keren werd hij herkend, aangesproken en toen ging hij als een speren vandoor. En uiteindelijk is er daarna nooit meer wat vernomen en uiteindelijk is in 2009 is hij, is uiteindelijk officieel is hij doodverklaard door de familie. Dus het is een bizarre over deze Richie Edwards, de eerste zanger en gitarist van de uh, Manic Street Features. En uiteindelijk hebben zij een plaat gemaakt met de titel Everything Must Go. Ze moeten het loslaten. De man had waarschijnlijk nou, toch wel misschien een beetje. Ja, een beetje uh, ja, met de verwarde geest. Dat zou kunnen. Oh, dit is nieuw werk van Min Mini Street is People Run Paintings. Oké, okay. het zou kunnen. Het is tijd voor de te berichten. Ja, zeker. ja, vertel. Ja, nou ja, het kan niet op voor onze I I I Berense, Ja. Want hij ja. Uh, gaat als zijn man. Hij heeft ook uh, gisteren ook weer een nieuwe singer uitgebracht, begreep ik. Ja. Maar uh, er is een uh, rode tulp naar hem vernoemd. En de tulp is gedoopt door hem in Spierdijk op de kwekerij van Arjen Smit. Hij is zeer vereerd. En het schijnt dus ook dat de stad Amsterdam bestaat 750 jaar. En daarom is dit jaar dat het thema voor de Nationale Tulpendag. En daar Yves is heel erg blij dat hij nou echt een hele mooie rode tulp naar hem kan laten vernoemen. Ja. Ik moet zeggen, pas geleden zag ik een poster van een tulpkwekerij. Nee, dat was een narcistische kwekerij. Nou, het zal echt, dan heb je zoveel verschillende soorten en zoveel verschillende ja. kleuren. Ik denk van, maakt dat dan fuck uit, man? Wie? Doe gewoon één kleur, weet je wel. Uh, Gebroken wit, uh, spierwit, uh, de, roomwit. wit, uh, uh, ja. oh, Man, houd toch eens even lekker op. Oh. Echt, nou, goed, maakt niet uit, Ik ga nu over kla nee, goed, niet over klaar. Nee, niet klaar. Kaasgraag dreigt door een massale boomkap op de duinterrein. Ja. Camping Zandvoer, gaat het weer over natuurlijk. Brief aan de college van de gemeente hebben ze, ja, hebben ze nog uitgelegd... dat ja, ze zijn bezig met bomenkap... om daar natuurlijk uiteindelijk dus heel veel luxe chalets te gaan bouwen. En natuurlijk mensen die daar een caravan hebben... zijn nog steeds bezig om dit allemaal aan te pakken... om uiteindelijk het, het, het, uh, ja, het te vertragen... En om, in de hoop dat het afge, afgeschoten wordt. Maar ja, ze hebben uh, ja, nog heel veel vergunningen die ze aan moeten vragen... De nieuwe De Dutchen voeren. Nee, nee, hoe noem je het weer? De, de, de, de Dutchen, die dat hebben gekocht bij Zandvoeren. De Dutchen heet het volgens mij. Oh. En ze hebben alleen nog maar uh, rioleringvergunningen uh, aangevraagd om de basis op te zetten. Verder nog niet. Dus elke vergunning moet worden aangevraagd voor te bouwen daar. En ja. elke vergunning wordt dan weer uh, bezwaar gemaakt. In de hoop dat het, uh, dat het veranderen, uh, gaat veranderen. Maar dat ben ik bang van niets. Ja, goed, dat gaat het over de Zandvoeren. Vertel, wat jij nog meer? Wat heb ik nog? Ik heb eigenlijk niet zo heel veel Zandvoorts berichten meer. Ja, je kan je nog opgeven om te hockeyen. Want er is dus weer een hockey... Nee, hockey, hoor mij nou. Yeah? Wil je, je kan weer opgeven voor een vijfdaagse um, bejaardcursus bij Pluspunt. Oké. Okay. En er zijn meerdere dingen bij Pluspunt. Kijk even op de website pluspuntzandvoort.nl. En dan kan je gewoon zien wat er eventueel nog weer begonnen is. Ja, precies. Beetje bewegen. Het schijnt het Nederlands te kort bewegen, hoor ik overal. Ja. Dus hup, ga, hokje, leuk. Zo'n rokje aan. Ja, ook okay, jij moet een rokje aan. Zeker. Prachtige expositie. HDMZ. Uh, HDMZ wordt eindelijk weer gebruikt. Het is alleen, wel in, alleen in het weekend. Zaterdag en zondag is het een open van 12 tot 5. En Henk Muel heet hij, geloof ik. Dat was een, mo een Molukse schilder. Eigenlijk de eerste molukse schilder, die eigenlijk ook slaagde voor de kunstacademie en uiteindelijk. Um, uh, docent werd in Leeuwarden, ja. maar ook heel veel schilderijen heeft gemaakt... met heel mooi kleurgebruik. En hij is opgevoed met twee culturen, en dat zie je ook terug in zijn werk. En hij is uh, 2015 of 2016 overleden. Toen had hij tegen zijn kinderen al gezegd... want als de schilderijen zijn bij elkaar gebleven, niks is verkocht. Van hou mijn collectie bij elkaar en nou ja, wat doe er iets mee. En dat hebben die twee zoons gedaan. En nu hebben ze dus een tentoonstelling in het HDMZ-museum... Uh, ze gaan uiteindelijk twee werken verkopen. Ze gaan een internetsite opzetten. En uh, met die twee werken te verkopen proberen ze dit allemaal te bekostigen. En uh, nou goed, je mag ook een uh, collector doen of ook, ook een bijdrage doen in het museum. Om dit uh, in, uh, noem je dat, uh, in stand te houden, want het schijnt echt uh, mooi werk te zijn. Dus ga er even kijken. Het is gratis. En ja, dat vind is ik ook altijd leuk om even te gaan kijken, natuurlijk. Ja, 28 Zeker. januari is weer het Breinplein bij uh, Stichting Pluspunt. Deelname is gratis, het is s'avonds. Vanaf 7 uur is de inloop. En dus het gaat nu deze keer ook echt over uh, dat je al zoveel zorgen hebt. En dat je moet weten dat je er niet alleen voor staat. Uh, ga er gewoon heen en uh, ja, tune in met alle anderen die het gewoon uh, zwaar hebben in het leven. Oké. Okay. Dus. Uh, partijen zijn uh, eens gezien over de verhoging van de bijstandnorm. De bijstandnorm was namelijk eerst 120 procent. En dan pas mocht je de zandvoortspas aan. Aan, uh, aanvragen. Nu hebben ze dat veranderd. Ze hadden namelijk allemaal afspraken gemaakt, maar Jong Zandwoord, die is opgestapt. Die kon niet uh, eens worden over huizenbouw bij de oude manege. Dus nu hebben ze dat bijgesteld en nu wordt het dus 130% van de, de bijstandsuitkering. Dus uh, ja, dan kan je dus uiteindelijk gewoon wel die pas aanvragen. En heb je meer mogelijkheden. En deze verhoging kost dan wel weer 150.000. Uh, maar goed, dat, uh, het is allemaal per, ter preventie van Noord... In Noord schijnt het toch best wel heel veel jonger te leven... onder de armoedegrens. Dus daar moeten ze wel iets mee. Nou, mooi gebaar om dit te doen. En, uh, nou goed, dat is voor het berichten, dames en heren. Ja, Tijd voor die landenkeuze. Had je ja, hem al opgezocht? ik heb klaarstaan. Is Estelle. Estelle? Die is van ja. jaar. En uh, zij uh, doet samen met k West... Is, uh, het nummer American Boy. Oké. Okay. En die kennen jullie vast wel. Zeker. This is number one champion Yeah, huh? Estelle, we're about to get down. the in the world right now. Just touch down in London town.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 Like in this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy, American boy. Let me get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping.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 New York, I love to see. Hey, I, I really want to come pick it with you. You'll be my American boy. Tell them, walk, walk, block Who's killing them in the UK? Everybody gonna say UK. Reluctantly, cause most of this press don't. With me, Estelle once said, "Tell me, cool. cool down, down. Don't act a fool now, now. Always act a fool, ow, ow. Ain't nothing new now, now. He crazy, I know what you're thinking. Rapper, I know what you're drinking. <laughs> Rap singer, chain blinger, Holla at the next chick soon as you're blinking. What's your persona about this, this Americana? Americana. Rhyma, am I shallow? 'Cause all my clothes designer. Uh, <laughs> dress small like a London bloke. Yeah. Before he speak, his suit be spoke.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 We leven alleen maar grote hits op de radio. En stel, if you think Kano West en American Boy... En, uh, het, wordt, het moet toch een grote hit worden, geloof ik. ik niet, het is al een paar keer gedraaid, maar goed, dat zullen we al in de toekomst het ook nog een grote hit worden. Ja. Leuke muziek hier op de zaterdagmorgen, de Jolandekeuze deze uh, 15 week. 15 jaar geleden was het een enorme hit. Oké, okay, ja, goed. Uh, <lacht> Misschien uh, wordt het nu wel weer een enorme hit, je weet het niet. Zeker, daar zitten we op te wachten. Zeker, uh, verder, uh, <lacht> morgen gaat het, uh, staakt het vuur in. Dus, nu zijn ze in de gaan ze het ook nog steeds bommen aan het gooien. Want uh, hier en daar nog wat mensen lopen dus, ja, die moeten we nog even pakken. En ik weet niet of Hamas ook nog aan bommen gooien. Dus het is weer gezellig onderling. En vandaag in de Telegraaf een, een, een column over iemand die zegt dat de Gaza-strook, ja, het staakt het vuur tussen Israël en Hamas is politiek gezien geen optimisme. En uh, uh, Israël is op alle fronten gewoon uh, de verliezer. Uh, Uiteindelijk hebben ze nu op een aantal kopstokken Hamas hebben ze uitgeschraagd natuurlijk. Maar goed, ze rappen nu al over dat het uh, wereldvrede wordt en dat het, uh, ja, dat het allemaal goed gaat komen. Maar ja, de gasten zijn dus ook aan het, aan, het, aan het vieren, zijn blij en zoiets. En nu gaan ze ook nog een stelletje van die islamitische terroristen vrijlaten. Dus de kolom, het schrok mij wel een beetje. Ik denk van: zo, dit is wel erg op de hand van Israël. Terwijl ik denk van: ik, ik weet niet of Israël zo'n grote verliezer is hierin hoor. Want ik bedoel, als ik naar de beelden uit de gastenstrook zie, kijk en daar staan mensen wel te juichen. Maar waarom even vergeten hoeveel mensen er ook weer dood waren gegaan? Ja, en we mogen terug naar huis. Waar? Waar, waar stond het huis ja, ook alweer? ze gaan het weer opbouwen. En dan gaat het ook nog even een keer over uh, Sigrid Kaag... die dan ook heel veel geld ter beschikking stelt om het weer op te bouwen. Oké, okay, dus ik denk van, oeh, ja. En zij zegt uh, door dit akkoord dat de jodenhaat niet zou stoppen. Nou als je dit soort columns gaat schrijven... dan kan ik me voorstellen dat mensen nog wel erg boos worden... door te denken dat, en te zeggen dat Israël weer de grote verliezer is... Ik denk dat dat allemaal wel meevalt, volgens mij. Maar goed, we zullen het allemaal merken hoe het de hoed gaat, verder gaat ontwikkelen. Maar ik vind het nog steeds heel groot zorgelijk. Want uiteindelijk gaat Israël nog steeds alles bepalen... wat daar in de Gazastrook gaat gebeuren. Nu hebben ze 600 vrachtwagens doorgelaten. Maar kan ik kan maar zomaar zeggen dat ze zeggen... nou, we doen hem weer dicht. We hebben wel weer genoeg. He? Ja, ze kunnen hier wel weer mee voort. Dan kunnen ze wel weer een beetje mee voort. Ja, vreselijk. Nou, goed, ja. sterkte daar. Ja, goed, zeker. wat lees jij? Ja, we gaan weer gewoon door met het uh, opmerkelijke nieuws, hè? Ja, vertel. Er is in uh, Westbroek, in Utrecht, zijn veertig koeien door de vloer van een stal gezakt. Ja. En daardoor zijn ze in de gierkelder verland en ze dreigen te stikken in de eigen mest. Oh ja. Er zijn allemaal hulpdiensten die proberen de koeien te redden. Maar hoe de vloer kapot is gegaan... ja, die is waarschijnlijk helemaal doorgescheten. Laten we het maar zo noemen. Ja. Al die ammoniak en toestanden. Ik hoorde gisteren iemand droog die het beschreef. Ja, nou, we hebben wel goed gehandeld. We hebben eerst een koeien eruit gehaald... die bijna aan het stikken waren. En toen de anderen... ik denk, ja, logisch lijkt me dat. Ja. Eerst de koeien eruit halen die stikken... Oh, ja. die, laten we nog even. die stikt en dan pakken we weer wel heb. Ja, logische stap. Ja. Logische stap volgens mij om dat te doen. Nou, het lijkt me toch wel, wel, wel ja. heftig hoor. Die koeien die krijg je nooit schoon. Maar ja, zeg maar. dat dus zie je dus inderdaad van uh, wat enorm veel mest uh, die koeien veroorzaken. Hè? Dat zou Gierpunt helemaal. Echt uh, meters hoog staat en dat. Uh, ja, dat, dat ze er bijna allemaal naar beneden. En dat uh, dat oh, zit er allemaal in verdrinken, bedoel je? je eigen nest. Dat is toch wel, ja. wel echt. Dat is dier, dier onvriendelijk. dat is wel duidelijk gewoon. Ja, zeker ja, weten. Zeker is, weten. Uh, bizar, nou ja, ik heb het er ook met mijn uh, vriend over gehad. Dat, uh, wij worden dus nu tegenwoordig helemaal gek van al die filmpjes over uh, dierenlot. En al die mensen. Oh, zo zielig weer, een vogeltje is neergevallen. Je moet gereden. Echt waar? Weet je al die. Uh, en dan willen ze dan twee euro per maand van je hebben... over al die arme, zielige diertjes. Okay. En dan denk ik wel eens van ja, hou nou toch eens op. Want iedere keer krijg je weer die gore, uh, schuftige tjau tjau te zien. En die, yeah. Dat is al jaren. Yeah. En uh, het is gewoon onsmakelijk. Dat doen ze allemaal zo rond etenstijd. Oh, <laughs> Nee, okay. maar, maar buiten dat, yeah. dat ik ook denk van ja, hou het toch eens op. Weet je, want, moet je eens kijken hoeveel dieren er per dag slacht worden bij alle slachthuizen en zo. Ja. En dan moet je hier dan zeggen van oh wat zieliger. Of een vogeltje uit de boom. Ja, ja. oh, was ja. je pietje. Nou. Ja. ja. En dan denk ik van joh, ga lekker minder vlees eten. Dan ben je aan het heel end. En uh, dan, dan, ja. als er een dier bij jou in de buurt valt, oké, okay, maar je gaat er geen. Uh, ...en enorm veel geld aan uitgeven. Ook als een hondje, dan krijgt een hondje... Ja, het is prachtig, jongen. Het is Nieuwe achterpootjes krijgt hij dan, weet je ja, wel. Zo'n karretje. Ik... Ja, dat heb ik nog in mijn hoofd Ja, dat is prachtig, jongens. we die kunnen vrij kunnen zetten. Ja. Nou ja. Uh -huh. ja, ja, goed, ja, het ja, is wel een hoop dierenleed, maar ja. ja. ja dit Wat is ook is dierenleed, ergens? al die kalveren, die koeien. Zijn als... allemaal gered. Zijn allemaal gered. En daar gaan ze in een keer door naar de stal. Uh, naar de slachthuis. Oh, ik durf vanavond geen biefstukje met aan te snijden. Nee, Dat is nee, wel nee, duidelijk met deze. Ik Oké, okay. doe wonder. Miles Kane hier op de radio. One man band. Talking to myself at night. Drinking to the sunrise. You could trail me in those eyes. It was paradise. Summer comes to play the scenes. Frequently the scenes. Rose tint of fantasies. Deep inside of me. Ik ben voorgenomen daar naartoe te gaan, maar ja, toen ben ik bezig met mezelf weer. En dan vergeet je dat ook wel weer eens weer. Dus er staat morgen in het Wat horen we gisteren op het nieuws? De politie. Als ze overstappen bij de politie op een nieuwe auto, dan is dat een hele operatie. 1100 auto's schaft de politie aan, kosten zo'n 78 miljoen euro. Het zijn geen diesels meer, maar de auto's zijn ook niet helemaal elektrisch. Nee, het is half en half en het nee, ja. grappige is, uh, ja, het zijn twee soorten auto's die hebben aangeschaft. Allemaal SUV's en dat heeft ook zijn voordeel. Het voordeel is, is dat hij uh, hoger is. Uh, voor ons is het vooral makkelijk als je over drempels moet, dat je wat uh, sneller eroverheen kan. We kunnen makkelijker een stoepje op en je hebt gewoon uh, meer en verder zicht vooruit. Ja, je, ziet, je zit even wat hoger, dus op mezelf kunnen ze echt als een idioot in die woonwijken gaan scheuren. Oh, dat is misschien niet helemaal de bedoeling. Maar goed, uiteindelijk uh, ja, de interviewer die met een politieauto meeging, die had nog dit uh, als tip. Mocht u zelf een keer opgepakt worden. Goed nieuws. Achterin hebben de politiewagens meer beenruimte. Ja, zeker. zit ah, dus, uh, zitten en, ook en, gewoon wat relaxter. En ook uh, geblindeerde ramen voor de mensen die naar binnen kijken als ze je niet zien. Nou, wat ik begreep is... Als je weer opgepakt, is, is, opgepakt bent. Ja, als je weer opgepakt bent. Nee, maar uh, ja, heel ginaant gewoon. Ja. ja. Ik heb het al een keer gehad in de straat, maar goed, uiteindelijk uh, uh, wilde ik zeggen, eh, omdat ze gedeeltelijk elektrisch zijn, kunnen ze natuurlijk ook veel heel rustig, zeg maar, ik bedoel, normaal, dan komen ze, dan komen ze echt met heel volle wijk, komen ze die wijk binnen, dat denk je denkt, wat de fuck, wat is er aan de hand? Nu kunnen ze gewoon met zo'n elektrische auto, ze heel rustig aankomen aan rijden, Aanzoeven. Aan ja, ja, dus dat maar is Maar zijn, zijn, zijn de sirenes dan ook iets mooier qua geluid, dat je denkt, hier wil ik graag mee mee? Neem me ja. maar mee. Ja, ja, jij krijgt meteen weer... doe mijn handboeien maar maar Ja, uh, Zeker, ook. We zijn een hele stoere agent. Wat hebben we gedaan? Vrouwtje? Ben je al een Baby boy geweest uh, of niet? Baby, lady, boy. lady Nee. Uh, uh, uh, ja, Baby Girl. Baby Girl. Nee, hij nee, ik ik okay. staat op mijn lijstje. Ik nou, ga binnenkort ik, heen. Ik zal, ik zal straks al vertellen hoe het was. Ja, je bent er geweest? Ja, ik ben er geweest. Oké, okay, oké. Okay. Ja, nou, ik had nog wel een verhaal... ook dat <laughs> ja. het, uh, vandaag twee jaar geleden is... dat David Crosby is overleden. Die was een Amerikaanse gitarist... en singer-songwriter bij... Uh, bij The Birds en uh, naar de hand bij Crosby, Steals, Nation Young. Oké, okay, zing even een liedje. Our house is a very, very, very funny house. Oh ja, ja, klopt. Ja. Ja, ja, ja, ja, dat soort En die documentaire is over dat de mensen is altijd wel leuk, maar die muziek... Ja, oh ja, nou, oh. Ik, ik vind het dan weer wel leuk, maar ja... ja het is Jij houdt van die snoeihardige staren en de, bij hun is het een beetje... gezellig ja. doppertjes en worteltjes muziek, hè? Ja, zoiets is het een beetje. Ja, leuk. Ja, ja. De verhalen zijn altijd leuk, want je ziet ze met z'n allen met elkaar ook in een boerderij gewoond en zo. Ja. En hadden in een studio erbij. Oh, lekker zacht. Ja, maar het was ook een beetje in de flauwe, na, een kopie periode. Kopie de flauwe powerperiode. Hè? Flauwe powerperiode. Met z'n allen barbecueën en ja, etages bij uh, je ja, en zei, zo. Ja, misschien zijn ze ook al in een flauwe periode. Ja, okay. ja, ze hebben elkaar leren kennen, ook op Woedstokken. Sommigen dat ze met elkaar meespeelden. Ja? En zoals je kost, je net en jong. Ze okay, dus okay, gingen daar toen mee jammen. Ja. Want ze hadden, over, ze hadden even gitaristen weinig of zo. Jammen vind ik altijd zo. Deel. Wow, dat wordt jammen. En dan denk je, oh, dat is jammen. Okay. Well, intunen gewoon. Ja, ja precies. Het is intunen. Ja, precies. Gewoon. Dat werkt nou, ik altijd bij jou iedere zaterdag. Precies, wij tunen op elkaar in. Want dat proberen we al jaren. Ja. We proberen elkaar in te tunen. Is het nou, gelukt, dames en heren? Ja, Stel dat het is. is een uur de vraag. Daar mag u antwoord op geven. Goed, Spacey Jane had een plaat met New York. Ze hebben nu een nieuwe, nieuwe plaat uit. All That Noise. Er zit een clipje bij waar ik toch wel weer moet om lachen. Zeker! De volgende spluiter, kom maar door! Makes Sense heeft een nieuwe CD uit en het heet All That Noise. Nou, ze hebben wel echt wel een stevige plaat gemaakt hoor. Een New York vond ik echt een, een, een, een goede plaat. Het was echt gewoon vuurwerk. Toch? Ja, dat vond ik echt vuurwerk. Goed, het, het loopt tegen 10 uur na tien uur straks. Goedemorgen, Zandvoort. We kijken nog even wat in de krant leeft. Onder andere, ja, een schurkenbondje om te lezen. De, de Iraanse president Mossad Persigian. Die uit, denk ik. Je heeft natuurlijk onder ons gehad met Vladimir Poetin in Moskou. Hebben ze strategische lijnen even uitgelegd. Dan denk je met even, oh, gaan ze met bommen gooien? Nee, dit heeft gewoon te maken dat eigenlijk Poetin... wil eigenlijk wel door Iran een, een spoorlijn aanleggen. Rechtstreeks verbinden met de havens van de Persische Golf. En Iran hoopt op zijn beurt een belangrijke doorgangsroute... voor Russisch gas te worden. Dat ze zo over en weer wat pluspuntjes hebben... Dus het heeft niks te maken met waar gaan we met z'n allen bommen opgooien. Het heeft echt zakelijke overeenkomsten. Dus nou ja, goed, uiteindelijk ja, zou dat wel door kunnen uh, werken in, in andere dingen natuurlijk. Gaat hopen. Want, want Iran, ja, heeft ook allerlei andere dingen uh, onder het dak. Goed, wat is jij nog gelezen? Ja, ik zie nog even te lezen. Want het is, uh, uh, er is een website die heet daysoftheyear.com. En die uh, zeggen wat voor dag het is vandaag. Het is vandaag onder meer nationale Winnie de Poedag. En het is ook uh, Nationaal Gourmet Coffee Day. Maar het is ook. Nationale Use Your Gift Card Day. Dus ga eens kijken in je, in je laadjes. wat ligt er nog allemaal. Ja. Maar het is ook nog uh, de Nationale Geen Telefoons thuisdag. Dus dat is wel heel goed. Neem, de, neem deel aan zinvolle gesprekken. Speel bordspellen of ontspan samen zonder al die schermen. En het is een hele frisse manier. Wat Een uh, bijzondere dag. Wat een idiote onzin al. <laughs> ja, ja, ik vind dat het wel is. leuk. Maar ja, maar bij cadeaubonnen, hoeveel heb jij er nog liggen? Uh, eh, dat weet ik. Pas alleen heb ik er nog eenje gemaakt voor de, voor de film. Oh ja, ja. Ik, ja. Heb, ja ik, ik heb er denk ik van vier lichaamfilmen. Misschien ja. wel vijf. Okay. En je denkt van, god, ja, dan moet je eens eens mee. Want voor je het weet vergeet je dat je ze hebt. Ja, ik heb pas alleen een, een cadeaubon gekregen voor een... Uh, nou, het is niet eens een, een restaurant daar een koffietent. En daar heb ik ooit tussen de middag een broodje. Hebben we met z'n vier een broodje gegeten en wat gedronken. En dat, was, nou, dat was, liep tegen de 50, 50 euro of liep dat aan. Dus nu hebben we een bon gekregen voor 50 euro om dat daar te besteden. En vandaag ook in de Telegraaf te lezen een oude restauranthouder Frans. En die zegt ook van de prijs in de horeca, het rijst echt de pan ja, uit. Ja. De kwaliteit gaat omlaag. En ik snap het allemaal, dat het allemaal duurder wordt, personeel en inkoop. Maar doe even normaal joh, die prijzen. Pas geleden... Uh, hadden ze ergens gegeten? Twee tosties en wat drinken? 22 euro. Ja. Hartstikke idee. Dus daar moet echt naar gekeken worden. En uh, ja, ik denk dat de horeca hier straks wel op gaat inleveren. En, denken van... ja, en ook opletten, gewoon, dat als je wat gaat doen. Kijk even of er nog niet ergens een kortingscode ergens op internet staat. Ja. Ja, want ik had laatst ook een ik naar een sauna gaan. Ja. En ik zat zo van tegen mijn vriend: van. Uh, nou, ik zal even kijken of er misschien toevallig bij Social Deal is. En we kijken, ja hoor. Ja. ja, dat scheelde gewoon echt iets van 12 euro per persoon. Ja. Nou, dat is leuk. Ik denk dat de horeca het echt een beetje. Ze hadden het ook heel slecht in die coronaperiode. Daar zijn we al lang al voorbij. Ja. Dus stel de prijzen bij. Eh, of ga iets, wat deze Frans ook zegt. Die ex-restaurant eh, eh, houdt ook. Maak er echt iets exclusiefs van, ja. weet je wel? Niet een koffie uit een automaat, maar echt. Maak er iets moois van. En dan willen mensen wel iets meer betalen. Nou ja, ik heb dus. het zelf wel ook. Uh, ik, ik doe graag social deal. En wat er nu bij. Uh, uh, Parnassia was dat zo, van nou dat je een lunch, en dat was dan een plank. Ja. En uh, dit was echt geweldig. Uh, het was 11 euro per persoon, weet je wel, die plank. Ja. Ben ik u, van nou, ben nu aan het reclame maken. Ik, maar, ja, ik ja, heb er gelijk niet, nog één ja. gekocht, omdat ja. die zo lekker was. Ja, en denk ik van, nou ja, nou. zo haal je mensen binnen, hè? Ja, precies. Maak iets bijzonders op. Ja. Door de prijs is in ieder geval een beetje omlaagd. Dat zou ik. zeggen. oké, het laatste plaatje wordt nu. Wonden zijn om in het aandeel van treden. Ja, en de is ook weer. Wat een idiote onzin. Dat klopt, heel lang was dat. Nou, mooi weekend. Hoi. Hoi. Dan hebben we hier nog een lekker rustig muziekje. White Tenon. En doe het licht maar aan. Leave a light on. Leave a little light on when you go. Leave a little light on so I know.